12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland hebben CDU, CSU en SPD een akkoord bereikt... over de voortzetting van hun grote coalitie. Het is gelukt, we zijn uit de loopgraven, zei een CSU-minister na afloop. Duitse media melden dat de belangrijkste ministeries verdeeld zijn. De christen-democraten krijgen binnenlandse zaken, defensie en economische zaken. De sociaaldemocraten, buitenlandse zaken, financiën en werkgelegenheid. SPD-leider Schulz zou minister van Buitenlandse Zaken willen worden. Als het regeerakkoord op tafel ligt, moeten er bijna... 500.000 leden van de SPD zich er nog over uitspreken. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar voor ruim 4 miljoen euro... aan boetes uitgedeeld voor woonfraude. Het ging vooral om de illegale verhuur van appartementen aan toeristen... via sites als Airbnb en Booking.com. Het is een verdubbeling in vergelijking met 2016. Toen werden er 166 boetes opgelegd voor bijna totaal 2 miljoen euro. Volgens de gemeente is dat deels het gevolg van een betere handhaving. De politie heeft een man aangehouden die in verband wordt gebracht met de branden bij vervoersmaatschappij Arriva in Tilburg. Wie hij is en waar hij vandaan komt wil de politie niet zeggen. Minstens zes bussen gingen vorig najaar in vlammen op en ook brak er brand uit in een kantoor van Arriva. De schade liep in de miljoenen. De vervoerder loofde 10.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de dader. Of dat de politie heeft geholpen bij de aanhouding van vandaag is niet duidelijk. Het Britse supermarktconcern Tesco kan een grote schadeclaim tegemoet zien omdat ze vrouwen en mannen binnen het bedrijf niet gelijk betalen. Het gaat om een loonverschil van enkele euro's per uur. Volgens Britse media kan het bedrag op gaan lopen tot omgerekend 4,5 miljard euro voor 200.000 vrouwen die bij Tesco werken.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Op deze zonnige woensdag. Het is 7 februari. Goedemiddag. Hallo allemaal. Hallo allemaal. En eet smakelijk. Ja. Oh ja, dat ook nog. Ja, het is lunchtijd. Ja, het is toch voor voor lunch? Ja, ja, je hebt gelijk erom. Behalve. Behalve? Jij? Ja. We hebben ik. weer niks. Nee. Nee, ik loop zo direct even langs het bedrijfsrestaurant uh, oh. voor jou. Oh, wat is dat? Dat is helemaal aan het eind van de gang uh, links. Oh, is dat een restaurant? Ben je daar nog nooit geweest? Nee. Oh. Er staat een keuken, mijn moeder. Nou ja. Nou ja, oké. Okay. Uh, we hebben ieder voor koffie, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Lekker. Nou, ik vind nog eigenlijk dat dat in de toekomstplannen van C.F.M. wel thuis wordt, omdat Dat ze voor ons een lunch moeten verzorgen. Gewoon de catering. <laughs> Echt niet raar, of een lunchprogramma. Nee, niet. Maar goed, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we gaan gewoon weer lekker bezig. We hebben weer lekkere dingen voor u allemaal. Fijne muziek. En uh, de zon schijnt buiten. Nou, het is heerlijk weer. Ik, dit, dit, dit weer mag voor mij drie maanden zo blijven. Ik vind het heerlijk. Een ja, beetje de... vorst en, en een beetje vriezen en lekker de koude oren en zo. En niet die waterkou. En... Nee, ik vind dit zalig. Maar voor mij gewoon blijven totdat de lente begint dus 21 maart. En dan, uh, en dan moet het weer een graadje 15, 16. Dan. Nou, mag wel iets warmer hoor. In de lente, nee, rustig aan erom. Okay. Gewoon, in de zomer mag het naar de, de, boven de 20. Maar ja, dan nee. moet het een beetje... Goed dat wij het niet voor het zeggen hebben. Nee, nee, nee. Maar goed. We hebben in ieder geval weer het Cultuuruur vandaag. Dus we gaan nu weer op de hoogte brengen van de culturele activiteiten in Kermeland. En dat begint in Bevenwijk en dat eindigt bij Zandvoort en Zee. Dus heel dat gebied, dat gaan wij bestrijken met dit Cultuuruur. En verder natuurlijk het Regio Nieuws straks om half één en half twee. En een 3-1, en ook nog. Nou ja, jongens, het zit weer helemaal. Oh ja, en artiesten in het licht zijn er niet zoveel vandaag. Maar wel een paar hele rare. Uh, leuke, uh, aparte. Kunnen we wel in jouw laten, hè? Ja. ja. Gisteren had ik een heel programma vol met alleen maar artiesten in het licht. Ik kon, kon niet eens een eigen plaatje draaien. <laughs> want het zat helemaal vol. Maar vandaag, uh, nee, vandaag hebben we er maar vier geloof ik. Of zo. Ja, er waren er wel veel meer, maar dat waren van die mensen die uh, Finse zanger is, uh, Oekraïnse zanger. Dan denk je, nou, dat <lacht> ga ik allemaal niet doen, hoor. He? Nee, nee. Uh, Het moeten wel een beetje mensen zijn die we kennen. Een beetje kennen. Ja. Dus dat, uh, dat uh, gaan we. Maar. maar er zit er even goed wel een uh, aparte bij. En er zitten er een he paar hele leuke bij. En de eerste waar we bij aftrappen is al vreselijk leuk. Vind ik. Ik vind het eigenlijk zijn aller, aller, allerleukste nummer. Ja, hij heeft een heleboel sentimentele dingen gedaan. En ook nog wel, ja, eh, andere dingen. Maar ik vind dit, dit vind ik, dit is humor. Dit is humor. En daar hou ik van. ik ga Begin Snel beginnen. Zullen we maar beginnen? Ja, nee? ja, ja, ja. Goed, dan gaan we naar de eerste artiest in het licht. Het is zijn geboortedag vandaag. Eh, ik zal u straks daar nog wat meer over vertellen. in het licht. Ja, en dat is Johnny Oudan. Ja hoor. En dit is zijn leukste. De begrafenis van Mankenelis. De hele Willemstraat, die stingreep in roer. En ieder trok ze zonder zijn bakje. Maar moest de Mankenelis, die hem was gepiept. Met z'n allen hun is begraven gaan. Familie Leijen en ieder die hem met gekend, de loterijclub in het viscale zienspres zit. Ome, Gerrit, die met zijn vrouw, met een rode des, maar ook verder in de rouw. En al de kraaien, zoals gewolkt van geneuid, vies, sloegen bij schele dries. Gaal partijen naar de kies in de buurvrouwen, jammer de Die arme man kan eilen zo in een dood. S'avonds is hij vallig gestaan, gezond in wel naar binnen gegaan. En vanmorgen zo ineens dood opgestaan. Zijn vrouw werd door de hele buurt gekondoleerd. En die riep zo hard, de meeste Wout het waard Aan een kant is het goed Dat die hem is gekrepeerd Want zo'n lollige leven Heb ik nog nooit gehad Hij had nog nooit Een cent verdiend Want altijd was hij los Nou krijg ik tenminste Honderd gulden Uit de dode bos Toen de Voorkwam toen hij is me zo heel droog Die arme manken uit de drama van Vier Hoog. En ieder riep opzij Hij is gemeen genoeg, ze biedt Bovenop je test te springen Als je hier de kans toe ziet Toen het gelijk beneden Kwam het die heel net Met blommetjes in het eerste raartig meer gezicht Daarom stapte iedereen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 in de heel roudstoet ziet, zocht in de oude kat vergetelijkheid voor hem verdriet. Toen ik soepie dronken werd rietenselijk, jongens, nou is deel eens weg, men is verre, in iedereen de bak. Is een ze zongen dode Nelens, die zal nooit verloren gaan Maar bij de begraafplaats, de gilde rode werd Die arme manken staat nog onder het biljert. Nee jongens, ik ben er erg voor, we moeten die gozer halen hoor Zonder Nelens gaat de voorstelling niet door De Nijlers netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad. Zingen dan eens het Net of het een of was Die jerme manken Nijlers naast zijn graaf Onder een dronken mans gespiets en oude ketsgehuil, gehuil Viel me met een plop Bij Nijlers in de kuil. Oh, mijn, ze laten we niet langer blijven staan? er over maar in alles is gedaan. Toen nou me Gerrit het hoort te die in doos angst nog een erover overgaan. Wat maand eerst is even uit. Hij kroop die keel en er stond er een barb En nou het Een auto werd gedraaid van de knopertje. S'avonds kwam ze en gedaan, terwijl ze op geen pijn meer konden staan. Van de begrafenis is terug in de Jordaan. Ja, ik vind het een verhaal. Ik vind het echt zo'n mooi verhaal dit. Je moet het wel volgen, hè? Ja, je moet het wel volgen. Je moet het wel even volgen. Het is natuurlijk echt plat Amsterdams. En uh, het is ongelooflijk, ik vind het echt even zijn allerleukste, hij heeft natuurlijk heel veel hits gehad bij ons in de Jordaan, geef mij maar, maar Amsterdam, uh, aan de voet van de oude Wester. dat kennen we allemaal en dat weet iedereen ook van hem. Uh, de afgekeurde woning, noem het allemaal maar op, die prachtige liedjes, je aan, zie je ook nog eens even, wie hebt de op in de pruimenpap gedaan, nou je, ken, je kent het allemaal. Maar nou, ik vind dit echt zijn allerleukste. Ja, jij kent wel je klassiekers. Uh. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik ben daar toch wel meer en meer mee opgegroeid. Hè. Dat, kijk, dat, ik, uh, dat wij uh, onze eerste grammofoon kregen vroeger thuis, zo in de jaren 50. Uh, Toen was Johnny Jordan natuurlijk uh, vreselijk hot. We hadden nog 78 toerenplaten van hem zelfs. Zo. Ja. Uh, Johnny Jordan. En dat uh, was het uh, pseudoniem van Johannes uh, Hendrikus van Muscher. Zo heette hij officieel. Hij is geboren op 7 februari eh, 1924 en hij overleed eh, op 8 januari eh, eh, 1989. Nou, we weten het, een Nederlandse zanger van Vertolker van het Levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan, wat toen nog een hele leuke buurt was. Als je er tegenwoordig aan komt, is er echt geen reden meer dan. Het is echt een juppenbuurt geworden. Het zegt helemaal niks meer. Het is de vooruitgang, Ruud. Dus He? is de vooruitgang. Nou, ik vind het in verband van, nee. ik vind het in, in Kaas van de Jordaan vind ik het een achteruitgang. Want ja. het was, was natuurlijk altijd een hele aparte buurt gewoon. Een eilandje in Amsterdam, zou ik maar zeggen. En uh, Jordan, Johnny Jordan dus zong vanaf zijn achtste jaar uh, samen met uh, zijn neef Karel Verbrugge... en dat was dan weer Willy Alberti, uh, op straat en in cafés. En iedereen uh, uh, liederen, hij zong dus liederen om geld voor zijn familie bij elkaar uh, te sprokken... want het was natuurlijk allemaal niet breed. Op negenjarige leeftijd uh, verloor hij een oog in een uh, stoeipartij met Verbrugge... De naam Junior Ordaan gebruikte hij vanaf zijn veertiende. Toen hij in zijn vrije tijd, hij werkte in verschillende baantjes, in cafés bleef zingen. En na de oorlog kreeg hij een baan als zingende kelner in het Amsterdamse café De Kluif. Nee, De Kuif, moet ik zeggen. En De dood van zijn moeder in 1952 bezorgde hem naast veel verdriet waarschijnlijk ook zijn eerste lichte hersenbloeding. 1955 hij een wedstrijd in, uh, uh, die door platenmaatschappij, uh, platenmaatschappij Bovema uit Heemstede... Uh, een samenwerking met Louis Noiret uh, had uitgeschreven... om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. Hij bracht zijn eerste single uit, de parel van de Jordaan... met op de bij oma of bij ons in de Jordaan. De composities van Louis Noiret... De liedjes werden gespeeld in een radioprogramma van de Avro. En de single verbrak alle records en was opeens een, nationa en hij was opeens een nationale beroemdheid. Hij bracht in de jaren daarna ook nog een aantal singles uit die allemaal erg succesvol bleken. Eh, succesvol bleken moet ik zeggen. Hoewel hij eh, eh, pas na 1961 ook door andere omroepen dan de Avro werd gedraaid. Daarvoor werd hij door de andere omroepverenigingen geboycott. De VARA vond bijvoorbeeld zijn repertoire ordinair... en ongeschikt voor de Partij van de arbeidstemmende Arbeider. <lacht> nou, dus niet te geloven, dat kon toen nog. Maar goed, uh, Johnny Jordaan dus. En uh, nou ja, we weten hoe het met hem gegaan is. Hij uh, was op laatst erg ziek. Hij heeft ook nog een tijdje in BVW gewoond. Uh, toen hij uh, ja, in de Jordaan eigenlijk een beetje werd uitgekotst... Uh, vanwege het feit dat hij homo was Daar kwam hij dus achter Hij, was wel, hij is ook normaal getrouwd geweest Maar uh, op een gegeven moment uh, Ja, kwam er dus naar boven Dat hij dus echt homo was En ja, dat kon in Jordaan toen niet Daar heeft uh, trouwens Robert Long nog een fantastisch nummer over gezegd Die mooie, die fijne Jordaan Maar uh, toen werd hij dus uitgekotst Daar en moest daar gewoon weg En ik weet nog dat hij uh, De B.V.W. burgemeester van toen Dat was de heer Bruinsma Die was een goede vriend van hem en die heeft er dan ook voor gezorgd dat hij woonruimte kreeg in Beverwijk. En hij heeft ook nog een keer een plaatje gemaakt... met een aantal Beverwijkers in de tijd, weet ik ook nog... toen er sprake van was, net als nu trouwens... dat Beverwijk samen zou moeten gaan met Heemskerk. En daar hebben ze toen een plaatje van gemaakt... dat zeker niet moest gebeuren. Goed, nou, bent u weer helemaal op de hoogte? We gaan naar de drie in één. Ja. Als alles anders mee zit. Ja, het zit mee. Komt altijd goed. Komt altijd goed, hè. 3-1-1. In Het in. is vandaag van Neil Jan. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about. split the tree There was a fan fair blowing to the sun that was floating With the full moon in my eyes, I was hoping for a replacement. When the sun burst through the sky, there was a band. life sinking Searching for Dat was uh, Nieuw Young natuurlijk. Lekker hoor. Maar prachtige liedjes van hem van uh, zijn twee uh, toch wel heel succesvolle albums: After the Gold Rush en Harvest. Twee prachtalbums uit de jaren 70. Uh, uh, waar Nieuw mee kwam na uh, zijn uh, samenwerking met de heren Crosby, Stils en Nash. Het eerste liedje wat we hadden was de titelsong van dat eerste album. Of van dat, van dat album After the Gold Rush. Prachtig liedje. Dat is ook trouwens een zeer aan te bevelen album om dat nog eens een keer te beluisteren. En het tweede, tweede nummer was dan weer de titelsong van de opvolger daarvan, Harvest. En daar kwam ook het laatste liedje vanaf. Grote hit die hij had met het nummer Heart of Gold. Nou, we kennen de geschiedenis van Neil Young natuurlijk wel. Hij is nog steeds actief. Hij toert ook nog steeds, speelt nog steeds Maakt ook nog steeds platen Dus uh, dat duurt al een tijdje Hij is ooit natuurlijk begonnen bij een bandje Dat heette de Buffalo Springfield Samen met Stephen Stills Die daar ook in zat En uh, Jim Messina onder andere zat daar ook in Een aantal bekende jongens uh, Daarna uh, Kwam hij natuurlijk in uh, aanraking Met Crosby, Stills en uh, Nash En met name dan op het tweede album en eigenlijk ook al een heel klein beetje op het eerste. Want als je, als je goed naar de hoes van het eerste album van Crosby Stills, Nash kijkt... dan staan ze, of van ze op z'n voren staan ze met z'n drieën, de heren. Maar als je de hoes omdraait, dan krijg je een deur te zien... en daar staat een veentje achter. En volgens mij is dat Neil Young. Maar goed, oké. Okay. dat was misschien dan al een verwijzing naar déjà Vu, het tweede album van de heren... Eh, waar Neil Young dus wel degelijk aan meewerkte. Goed, daarna kwamen dus de albums die we net hoorden... After the Gold Rush en Harvest. Zeg Ron, Ja, zeg het eens. We gaan naar dit nieuws. Ja, ik ben er klaar voor. Oh ja, en ik kreeg ook nog wat aanvullende, aanvullende informatie van een luisteraar... Ja, dus ook wel even leuk om dat nog even te vermelden. Dus ten aanzien van Johnny Jordan. Zijn vrouw schijnt in Zandvoort gewoond te hebben, of woonde in Zandvoort. Dat moet ik geen twijfel aan Want onze informante, nou ja, die is natuurlijk uitermate sterk ingelicht. Dat is onze dolly. Dus dat kan bijna niet anders. Zijn vrouw woonde in Zandvoort. En haar, Dolly's middelste kind, is direct familie van Willy Alberti En dus ook van Johnny Jordan. Ja. Ik dat nog even eventjes uh, uh, gezegd hebbende, gaan wij naar het... Nieuws. Zullen we het doen? Ja, ja? dit was eigenlijk ook al een beetje nieuws eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk ook al nieuws. een beetje nieuws, hè? Hangt het even. Eigenlijk, had, eigenlijk had jij het moeten vertellen, niet ik. Maar ja. ja, jij kan dit beter. Ja, nee, maar ja, ik had het berichtje, jij waarschijnlijk niet. Nee, dat, dat weet ik <laughs> al zeker. En zo keuvelen we maar door, Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Rom Gijssen. Ja, nu hebben we hem wel goed. hè. verleden keer ging dat niet helemaal goed. Nee, maar Was ik iemand anders. Ja, dan was je iemand anders. Ja. Toen was ja. je ineens Angela. Dat kan ik, hè? Ja, dan maar nu niet... ik... is Angela er morgen weer. Ja, dat is precies. Even geduld. Maar, let op. Op het dak van een flat aan de Rorda-straat in Haarlem... is gisteravond brand uitgebroken. Twee woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brand is inmiddels geblust, natuurlijk. En er vielen geen gewonden. Rond kwart over tien werd de brand ontdekt. Bewoners van de 11e verdieping zagen dat er via het ventilatiekanaal rook naar binnen kwam en waarschuwden de brandweer. Op het dak van de flat waar men bezig was eh, met werkzaamheden was brand ontstaan in de dakbedekking. De brandweer schaalde de brand op naar midden, middelbrand waarop meerdere brandweervoertuigen ter plaatse kwamen. En het is toch allemaal weer goed afgelopen. De gemeente Zandvoort zoekt jongeren tussen de 18 en 23 jaar... die het belangrijk vinden dat jongeren 21 maart aanstaande gaan stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Woon je in de gemeente Zandvoort en heb je geen cameravrees? Als, al als je op al deze vragen volmondig ja-antwoordt... zoekt de gemeente Zandvoort jou. De gemeente zoekt deze jongeren om een campagne te helpen ontwikkelen... en uit te rollen om jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Interesse? Mail dan naar communicatie-at-zandvoort.nl.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 Op de eigen Facebookpagina ASD Zandvoort staat meer informatie. Komend weekend al openen verschillende standpavioens uh, uh, weer. De winterslaap is dan officieel voorbij. Er komt weer reuring op het strand. Lang duurde de winters op het Zandvoortse strand tegenwoordig niet meer. Drie maanden nog maar. En zo streng als vroeger zijn ze ook niet meer... sinds vijf standpavioens het hele jaar door open mogen zijn. Dan, een jarige man is dinsdagavond door het winkel pu winkelende publiek aangehouden nadat hij een kassagreep had gedaan in een supermarkt aan het A Aalburgplein in Hoofddorp. Het gaat volgens de politie om een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Rond acht uur deed hij een kassagreep in de supermarkt en de omstanders zagen dat gebeuren. Bij een eerste worsteling wist de man nog weg te komen, maar even later liet een andere klant hem struikelen. De man werd overmeesterd en later overgedragen aan de politie. Nou, nog een laatste bericht. De sprinter tussen Haarlem en Amsterdam staat na januari bovenaan de klachtenlijst van de reizigersorganisatie Rover. Daarmee komt deze regio er slecht vanaf. Want ook de intercity tussen Haarlem en Amsterdam en de sprinter Amsterdam-Haarlem uit geest staat in de top 10. De top 10 uh, meest beklaagde trajecten in het volle treinen wordt aangevoerd door de sprinter tussen Haarlem en Amsterdam. De sprinter... Heb jij net, uh, je Ja, vanmorgen had ik ook weer vertraging. Dus, uh, <laughs> Komen we zo nog op terug dan. De sprinter die van Amsterdam naar Haarlem naar Uitgeest gaat... Uh, neemt de zesde plek uh, op de klachtenlijst in. Op plek 10 staat de intercity tussen Haarlem en Amsterdam... die regelmatig te vol is. Soms het gevolg van een tekorte trein. Nou Ruud, ja. even jouw uh, ervaringen. Uh, nou, pff, heb je een uurtje? Nee, dat hebben we niet. We gaan door naar het weer. <laughs> Nee, het is... Het is, het is, het ja. is weet je, het, uh, wij hebben uh, uh, ongeveer twee jaar geleden... Uh, hebben wij in Beverwijk een petitie overhandigd... Uh, over uh, de slechte organisatie van het openbaar vervoer... in deze regio, met name van de NS. En uh, we hebben toen bijna 3000 handtekeningen opgehaald. Oh. Uh, en dat, is gewoon, dat hebben ze gewoon naast zich neergelegd. Uh, niets mee gedaan. Ze hebben, twee jaar geleden uh, had Beverwijk uh, per uur twee Intercities. Uh, tussen Alkmaar en Haarlem. Die zijn gewoon. Uh, de, uh, die zijn er gewoon toen uitgehaald. Uh, dus we hebben geen enkele intercity meer. Alleen uh, in, in de Spits. En dan rijdt hij één kant op. Dus uh, ik, ik snap die organisatie niet. Nee. Uh, dus uh, s morgens tussen 7 en 9 rijdt hij dus van Alkmaar naar Haarlem. En gaat dan weer leeg terug. Moet je de idioterie zien. En s'avonds is dat andersom. Dan rijdt hij van Haarlem naar Alkmaar. En uh, rijdt dan weer leeg terug naar, naar Haarlem. Dus, en er staan er gewoon mensen op de stations te wachten. En dan rijdt gewoon gewoon een vrolijk en een lege trein voorbij. Ik hoorde, en, er, vanochtend uh, was er een presentator die, die wachtte, te, uh, of die, die was veel te laat bijna, hè? Ja, nou ja, goed, ik, vanmorgen had ik ook weer een vertraging Ach, van een uh, ja, dat was ik. Ja. <laughs> en het uh, uh, is, is elke dag wel wat. Ja. Uh, uh, kom je in Harlem en dan zijn ineens alle sporen veranderd. Dat is ook zoiets. De hele boel ligt dan, uh, dan overhoop. En dan denk ik, is dat nou toch allemaal voor nodig? Het is denk nooit ik saai bij nee. NS. Nee, dat is waar. En bij ProRail ook niet. Nee. Maar uh, het, ja, toen dacht ik bij mezelf, oh ja, het heeft weer drie graden gevroren. Natuurlijk zijn er weer wissels vast. En zo. Wat weer een leuk bruggetje is. Ja. ja? Naar het weerbericht. Ja. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het vriest. Ja, ja hey, we houden het heel kort. Het vriest. Nee, we gaan iets uitgebreider doen. Dankjewel, je Ruud. Voor jouw toevoeging. Het is wel goed dat jij het weerbericht niet gaat doen, hè? gauw doe, klaar. Doe jij de plaatjes gewoon. Ja, want uh, duurt het uh, Sanford lunch gewoon vijf minuten in plaats van twee uur. Het is vrijwel overal onbewolkt. Alleen in het zuiden en zuidoosten zijn vanochtend wolkenvelden aanwezig.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 De Maxima blijft iets onder het langjarig gemiddelde liggen... met in de nachten en ochtenden lichte vorst. Brr, ik doe mijn jas aan. En op het moment is het min vier buiten. Zo. Ja. Kunnen we ons schaatsen? Ja, in de, de Friesland zijn er een johonhoofd bij elkaar. He. Oh ja? Nu al? <laughs> goed zo, hè? Ja, ja, als twee dagen Friesland begint het daar te knibbelen hè, Friesland. Ja, de, je kan helemaal niet schaatsen. Maar. Nee, ik kan ook niet. Dat Goud geen toch? stedentocht, nee. eh, met. Ik volg het wel op tv. Ja, vind ik ook. Of met de auto kan ook ja. In een volle auto. special I wish I was special But I'm a queen I'm a widow But Ja, dat gaat ook maar weer <laughs> snel, hè? Het gaat toch allemaal weer vreselijk. Ik was te laat. Je moet ook nooit met twee dingen tegelijk bezig zijn. Dat is niet goed. Dat is mannen-eigen. Ja, nee, dat is helemaal Vind niet goed. Niet. Dat moet je niet doen. Niet. Ik zat even het berichtje te lezen. Maar. Uh, nou ja. <clears throat> Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dit was natuurlijk. Was dat voor mij bedoeld? Creep? Nee, nee, absoluut oh, niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik wou zeggen. Nee, dan had ik een niet. ander nummer al uitgekozen. Oh. Dat doe ik volgende oh. week wel. Oh. <laughs> <laughs> een Ruud alike nummer. Oké, okay, um, uh, Radiohead was dat en Creep. En uh, dat was uh, het liedje van de Sidekick. Nou, gezellig. En dat was ik. Ja, wa ja jij bent de Sidekick. Ja. Ja, waarom dit nummer? Geen idee, om er gewoon lekker nummer te vinden. Uh, om er lekker af te reageren. Er is nog een mooie versie van trouwens. Kijk, mijn vrouw is natuurlijk een uh, metalhead. Ja, en uh, die heeft mij ook nog eens geattenteerd op een, versie van, een akoestische versie van de band Korn. Die normaal vreselijk hard zijn. Maar die hebben een, een akoestische versie ook van dit nummer gemaakt. Die is ook heel mooi. Dan ga ik nou, die eens luisteren. Ja, dat is ook leuk. Korn heet het. K-O-R-N. Prachtig. Goed. Uh, intussen. Uh, ja. Zo, wat zitten we veel te kletsen vandaan. Jij, jij. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Wist. In het licht, Juliette Greco. Sous le ciel de Paris, s'en va une chanson. Mm -hmm. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris, marchent les amoureux. Mm -hmm.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 Voir fleurie, au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Mmh. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Mmh.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 Voor Il offre un -en ja. dat is wel het uh, leuke van zo'n. Uh van zijn item als uh, artiest in het licht... dat je dus inderdaad uh, hele aparte dingen komt, tegenkomt... waar je normaal gesproken uh, niet aan zou denken, denk ik. Juliette Greco, dat, uh, is, haar, dat is een Franse actrice... en uh, dan ook nog eens een keer uh, uh, uh, zangeres. Zij werd geworden in Montpellier op 7 februari 1927. En Zij is een Franse zangeres en actrice... Even kijken, ja, oh ja, ja, gaan we hier even. Ja, goed. Uh, Greco was in 1939 balletleerling in het uh, opera, de van de Opera de Paris. En uh, tijdens de bezetting van Frankrijk door uh, Nazi-Duitsland zat haar moeder in het verzet en was uh, zij zelf, daar zelf ook bij betrokken. Toen ze echter uh, gevangen werd genomen, werd ze uh, uh, niet gedeporteerd wegens haar jonge leeftijd. 1945 ontdekte Greco, het intellectuele en het politieke leven in Parijs. En zij speelde enkele theaterrollen. Victor oulé sanval et Pouvoir, in 1946. En ze werkte mee aan een radiouitzending gewerkt aan poëzie. 1949 nam ze deel aan de heropening van het cabaret de Buff, sur le Toit. En liet een rijk repertoire zien. Van Jean-Pierre Sartre tot met Boris, eh, Boris Vian. En in 1950 ontving ze een prijs... van de Franse componistenvereniging saak voor, eh... Nou, die titel, dat uh, laat ik maar even zitten. Uh, dat weet ik niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat uh, zou, Ja, ik ben niet zo goed in Frans. 1952 trad ze op in Brazilië... en in de Verenigde Staten en de in april in Parijs. Eh... Uh, en het nummer, uh, wat u net hoorde... dat ging over de licht van Parijs. Richel de Paris. Dat was het. Juliette Greco. En nu een meneer die... iets uh, heel anders, weer een artiest in het licht. Uh, maar het, het vreemde is dat het eigenlijk... onder de naam van een ander staat. Maar hij schijnt er wel mee te doen. Ik kon dat zo gauw niet meer allemaal ontdekken. Maar het gaat over Garth Brooks. Jawel. En het liedje heet... Sally Wants a Fast One. Nou Ron, dat voor jou? Ja. Riding down the road in her Oldsmobile. Tapping on the floorboard, banging on the wheel. Punching every button on the radio. But everything's too slow. Katie wants a fast one. a fast one. Quicker than the last one. There's making tracks and kicking up dust. Katie wants a fast Katie one. A fast you one. know she's gotta have one. 'Cause that's what makes her move. Katie wants a fast one. Tearing up the yard on a ride and mowing. Neighbor yells, "Katie, better go a little slow." Taking every corner up on two wheels. That's how she gets hurt. This. He wants a fast one At the bit in the checkout line, Katie's got a thing about wasting time. If she pulls up behind you in the carpool lane, just get out. Het ging niet om Sally, maar het ging om Katie. Dus, het uh, hm. hm. dus. nou, maakt niet uit. Blijft even goed wat voor jou ik... Je ja. wil sneller. Dus nou, jij bent toch snel? Ik ben rol, je moet dus weten. Alles. En, soms moet je dat niet zijn, hè? Nee, soms moet je wat rustig gaan doen. Maar daar gaan we hier niet over praten. Nee, dat doen we niet. Het schiet alweer op. Goed, eh. <lacht> uh... het ja, is heel merkwaardig is deze meneer uh, Carsbrooks met name. Uh, is een grootheid in Amerika. Maar het is heel merkwaardig dat er op een medium als uh, Spotify verdomd weinig van hem te vinden is. Uh, eigenlijk alleen een paar liedjes samen met Steve Warner. Daar was dit er ook eentje van. Uh, Katie wants a fast one. Um, nou, die Brooks dus. Uh, een van de grote... Caboysangers uh, Country in Amerika. Kabboy muziek. Uh, hij heet officieel Troyal Garth Brooks. Dus hij heeft Troyal er maar afgelaten. Hij is geboren in Tulsa in Oklahoma op 7 februari 1962 en is een zanger, een songwriter en een acteur. Uh, die country muziek maakt. En tegenwoordig besteedt hij uh, veel tijd aan goede doelen. Nou, dat is dus Garth Brooks. En uh, het liedje wat, wat ik jullie hoorde... Nou, ik zei het al. Katie wants a fast one. We hebben nog één artiest in het licht. En dan uh, zijn we bij, aangekomen bij het NOS-journaal... van één uur ongeveer. En uh, dan gaan we naar het cultuuruur. Maar ik heb er nog één. Matt Monroe. Ook vandaag jarig. Of, of nou, dat weet ik niet of hij nou overleden is, jarig is. Maar goed, ja. hij is artiest in het licht. En het liedje ja. heet Born Free.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 The world still astounds you, each time you look at a star, stay free, where no walls divide you, you're free as a rose. but only worth living cause you're Because born free. Matt Monroe. Jawel. En het is inderdaad niet zijn verjaardag, maar het is zijn sterfdag. Hij is op deze datum overleden. Zijn echte naam was Terence Parsons. En uh, hij werd geboren in Shoreditch, dat is een uh, district van uh, Londen. Dat gebeurde op 1 december uh, 1930. En hij uh, overleed in het plaatsje Ealing. En dat gebeurde dan op 7 februari 1985. Hij is dus niet echt oud geworden. 55 jaartjes, maar... Was een, uh, een Britse zanger, Dus een Engelse zanger. jawel. Hij was uh, truck en buschauffeur. Maar uh, zingen was zijn grootste passie. En in 1954 trad hij voor het eerst op... En twee jaar later had hij al succes. Nou, dat is toch geweldig. En het nummer wat u van hem hoorde, dat heette Born Free met Monroe. Goed. Hey Ron, het eerste uur zit er alweer op. Time flies Yo. if you're having oh, oh, fun. Oh, oh, oh, wat gaat het snel. Ja, snel hè. Maar ja, het volgende uur is voor jou, hè? cultuuruur. Ja, dan gaan we nu weer even uh, uh, heel veel cultuur aan u uh, laten horen. Nou, ik heb wel wat, hoor. Ja? Ja, ik heb wel wat. Oké, okay, nou, ik ben vreseloos benieuwd. Eh, vreselijk benieuwd. <laughs> We gaan naar het Nieuws van 1 uur, het NOS-journaal. En we zijn straks bij u terug. Aan de andere kant. Tot zo.